En dit is Freddy van Tijm met het NOS-journaal. Minister Donner sluit niet uit dat door de digitale inbraak bij bedrijf DigiNotar... gegevens van Nederlanders in verkeerde handen zijn gekomen. Maar daarover zijn nog geen meldingen binnengekomen. En bij betalingen via banken doen zich zeker geen problemen voor. Dat heeft Donner op een persconferentie gezegd. Onlangs werd bekend dat Iraanse hackers DigiNotar hebben gekraakt.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9730. Er wordt niet gevoetbald vanavond. Ja, dat is een probleem. Dan gaan we sprokkelen en veel nabeschouwen. Vuelta bijvoorbeeld, de wereldkampioenschappen atletiek, de wereldkampioenschappen roeien. We hebben zelfs nog livesport. Er wordt volleybal tussen Nederland en Roemenië. En er is de start van de handbalcompetitie. En met een omstreken tegen de landskampioen Volendam. En er is tennis, de US Open. En uh, ja, de tijd in Amerika is uh, gunstig voor ons. Want we hebben vanavond gewoon live tennis. En we praten straks om half tien over Rusland. Voetbal. En niet alleen over Russisch voetbal, want dan gaat het meteen ook over geld. Langs de lijn is er op zaterdagavond met, uh, tot uh, 11 uur met sport en muziek. Dus met embarrassment. Het is tijd om terug te kijken op de voorlaatste dag van de wereldkampioenschap atletiek in Daegu in uh, Zuid-Korea. Daar liep Usain Bolt de finale van de 200 meter. Veel ogen waren op hem gericht na zijn valse start op de 100. Wat een grootheid is dit. De man die heel relaxed naar die start gaat. En daar is die start. En hij is goed weg. Usain Bolt. Die lange benen. Meteen in die bocht. Dat is lastig altijd in de bocht. Zeker in baan 3. Maar hij komt nu al langs Dix. Terwijl in de buitenbaan en doerde uh, ook aardig meegaat. En eruit is Edward met, uit Panama. Maar wat een voorsprong heeft Usain Bolt. En wat wordt de tijd dat hij uh, wereldkampioen wordt. leidt geen twijfel. 19.42 is heel snel. Tweede Dix. Drie Le Heel knap van de Fransman. Hij haalt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 Super super snel. Het is net geen wereldrecord. Maar het is de derde tijd ooit gelopen op deze afstand. En dat zei Andy Houtkamp En Die zit hier nu tegenover mij in de studio. Dit is een echte revanche, Dit is uh, een hele prettige. En ook eigenlijk boven verwachting. Niet dat hij eerste zou worden. Want als hij goed zou starten, werd hij eerste. Maar die tijd, 1940. Ik uh, hoorde het net al iemand zeggen, is de derde tijd ooit gelopen. Zelf 1919. En Michael Johnson, 1932 was het wereldrecord voordat Usain Bolt dat uh, in uh, Berlijn zo enorm uh, verbeterde naar 1919. En nu 1940, de derde tijd ooit, is echt uh, nou, magnifiek. Was hij nou anders voor deze wedstrijd dan voor andere wedstrijden? Na wat er van de week gebeurd is? Uh, nee. nog. Nee. Nee. <laughs> nee. Verre van. Het, was weer, het waren weer de mooie gebaardjes. Ja, ik hou er wel van hoor. Want het publiek, zo'n 65.000 mensen degoe, vreet het en komt daarvoor. Daarvoor kom je naar, de studie, naar een uh, stadion. Ja. Um, en na afloop idem dito, hè? Ja, zoals hij met die uh, fotograaf uh, aan het dolle was... met het publiek aan het dolle. Hij, hij was weer terug. Hij was even flink aangeslagen, hoor, na die 100 meter. Dat zag je. En nu helemaal terug en op naar de Olympische Spelen. Want dat kan haast niet anders. Daar moet hij drie keer goud winnen op de 100, de 200 en de vier keer 100. Was dit het mooiste nummer voor jou vandaag? Als ik heel eerlijk ben, niet. Ik heb zeer genoten van een Australische uh, Pearson... Op de 100 hoorde. Dat was echt geweldig. Die liep 12,28. Nadat ze 12,36 in de halve finale had gelopen. En die 12,28 is maar 700ste boven het wereldrecord van Dankova. En dat staat sinds 1988. En dat was een beetje zacht gezegd. De doping Ja, precies. Was genieten. Echt een. Uh, Misschien wel een van de, uh, de topnummers uh, uh, als je kijkt naar de prestaties... samen met Bolt vandaag van het hele WK. Ja. Um, Dan het hoogspringen bij de vrouwen, dat was er ook vandaag. Vlazic heeft het niet gehaald, hoe kan dat nou? Ja, misschien moeten ze eens een beetje meer op het hoogspringen letten... Uh, want die loopt alleen maar zichzelf uh, op te kikken... en, en uh, zichzelf heel erg goed te vinden. Daarom is het wel eens leuk dat ze een keertje verliest. Tsitserova uh, de Rusin, uh, won het net voor uh, Vlazic. En, dus misschien was eens een keer goed, ook misschien wel voor Blazic zelf... dat ze ook weer richting die Spelen, want daar kijkt iedereen alleen maar naar. Leuk, een WK, heel belangrijk toernooi, maar de Spelen, daar gaat het om. Ja, daar gaat het ook om voor Nederland natuurlijk. Nederland heeft tot nu toe niet uh, veel gepresteerd, maar we hadden Martina... en daar werd veel van verwacht op ja. de sprint. Nou, dat is het niet geworden, maar hij doet ook al niet mee op de 4x100. Nee, nou waren er zes uh, atleten uh, afgereisd naar Degu om um, vier plaatsen in te vullen voor die 100 meter... Uh, Mike van Kruchte heeft zich al moeten terugtrekken... met een blessure eerder deze week. En nu Martina. Dus de keuze voor Peter Verlooy is niet zo moeilijk. Gewoon vier jongens die overblijven... die gaan lopen op de 400 meter. Maar ja, zonder Martina. Uh, men hoopt op een uh, mooie finaleplaats. Dat zal al moeilijk worden. Laat staan dat we richting... Uh, ook maar enige uh, medaillekans kunnen gaan kijken. Ja, en zo'n uh, blessure als van hem... Uh, geeft ook niet veel hoop voor de toekomst natuurlijk. Ja, dat weet je niet, Ronald. Het is... Uh, Moeilijk om te zeggen. Uh, het, het, het is me wel wat tegengevallen. Ik had uh, verwacht dat hij... Hij heeft niet heel goed gelopen dit seizoen. Ik had verwacht dat hij zou vlammen op dit toernooi. Maar nee, het is, het is pijntjes hier, pijntjes daar. Het is een uh, onwillige buikspier en uh, een beetje lastende hemstring. En het is erg veel. Maar misschien ook voor hem geldt... het allerbelangrijkste volgend jaar Olympische Spelen. Morgen nog meer, Bramme? 4x100 bij de vrouwen. Met uh, Nederlandse deelname. Ja, een, een aardige ploeg. Met natuurlijk één uitblinker, Daphne Schippers. Maar ik verwacht, ik hoop op een mooie finale plaats. En, en daar zal het bij blijven. En we hebben natuurlijk, uh, met die 4x100 meter mannen... wel Jamaica in de baan, met Usain Bolt. En ook nog de 5 kilometer bij de mannen en de 800 meter bij de vrouwen. Wat een leuke laatste dag. Bedankt. Dag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 Met Lelong de la Route. We gaan praten met Marcella Mesker. Want er wordt al getennist in uh, New York. De US Open. De partij die we vanavond gaan volgen is die van Federer. Uh, Marcella, maar uh, er zijn al partijen afgelopen inmiddels. Ja, dat klopt. Uh, Bij de vrouwen heeft de nummer 1 van de wereld uh, Caroline Wozniacki, uh, twee sets gewonnen van de Amerikaanse Vania King. Uh, degelijk, uh, zoals ze is, zoals ze speelt. Uh, vast als een muur en uh, Wozniacki uh, dus uh, gemakkelijk door. Uh, opvallend resultaat, althans een opvallende opgave van Thomas Berdy. De als negende geplaatste Tsjech. Nog een gevaarlijke outsider. Goed in vorm, won uh, bij een van de laatste toernooien nog van Federer. Maar die moesten ja, ook weer wegens ziekte opgeven... bij een achterstand van 6-4, 5-0 tegen de Servier Janko Tip Sarovic. Dus uh, ja, weer een uh, kandidaat, zeg maar, uh, een van de outsiders minder. We hadden Söderling eerder al, die uh, in het toernooi ook niet aan spelen, toekwam. En uh, nog veel meer. Ik denk dat het totale aantal al tegen de 20 loopt... van spelers die in uh, het enkelspel dubbel of mixed uh, bij de man of de vrouw moesten opgeven. Om wat voor reden dan ook. Dus dat achtervolgde de US Open een beetje. Een minuutje. Nu nogal interessante wedstrijd bij de vrouwen. Toch ook een van de favorieten. Top 10 speelster. Skiavone, de Italiaanse. Die heeft uh, ondertussen een matchpoint overleefd. Tegen de Zuid-Afrikaanse Chanel uh, Schepers. Mooie Nederlandse ja. naam. maar E dubbel zie ik. double nou ja, ja, E. Goed, dat uh, zeggen we er dan nu even bij. Skiavone, uh, ja, vechtertje. Komt terug. En ze staan nu in een tiebreak. En uh, daar komt het setpoint aan. Die kunnen we even meepikken. Kijken of Schiavone een derde set kan afdwingen. Het zou wel bij haar status passen. Uh, ze overleefde dat matchpoint op 5-4. Ze zijn nu met de rally. De voorhand van Schepers, de backhand van Schiavone, die gaat uit. Maar goed, ze heeft nog uh, twee setpoints. Dus uh, dit zal wel uh, uitkomen op een derde set. Ja, en zoals je al zei, we gaan dadelijk uh, uh, schakelen naar die partij op het centercourt. In het Arthur Ashe Stadium. Tussen Roger Vederer en Marin Silic. Nou, dat is natuurlijk een uh, mooie partij uit de derde ronde. Twee uh, mannen van naam. Federer natuurlijk met uh, ja, een legendarische reputatie. Vijfvoudig kampioen van de US Open. Hier als derde geplaatst. En Marin Silic, ja, jonge jonge. Uh, uit Kroatië. Uh, 27ste geplaatst. We kennen hem natuurlijk wel. Hij heeft al in de top 10 gestaan. Hij heeft al eens de halve finale van de Australian Open gehaald. Is dit jaar wat afgezakt. Van uh, 14 e positie naar de 27 e positie. Dus hij heeft niet een heel goed seizoen gehad. Is wel goed in vorm. Won van de Amerikaan Harrison en de Australiër Tomic. Zonder setverlies. En is wel een big hitter. En dat zijn juist tegenstanders waar Federer wel eens uh, problemen mee heeft. Uh, hij zo verloor Federer bijvoorbeeld van een birdie en van een tsonga. Ook big hitters. Jongens die hard serveren. Die harde slagen hebben. aanvallend tennissen. Dat vindt hij niet zo fijn. Dus Silic kan best wel een lastige tegenstander zijn. Maar dat gaan we straks zien. Een best-of-five is altijd anders. En dan weet je dat Federer met zijn ervaring toch uh, meestal wel aan het langste eind. Nou, misschien nog even kijken of Schiavone dat uh, laatste setpoint maakt in die tweede set. Tiebreak dus. Ja, de return uh, in het net van de Zuid-Afrikaanse schepers. Die verspeelde dus op 5-4 een matchpoint. Verliest nu de tiebreak in de tweede set. Schiavone leeft dus nog. Gaat dadelijk de derde set kijken. En wij gaan dadelijk Federer tegen Silic volgen. Hey!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 Open up your eyes. Then you realize, here is never my everlasting love. I need you by my side.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 Lasting Love van Jamie Cullum was dat. Het is het weekend van de waarheid voor Bauke, Bauke Mollema. In de ronde van Spanje zijn er twee aankomsten bergen op, op een rij. En Mollema wil een podiumplek veiligstellen. stellen. De aankomst lag vandaag op La Farapona. Joris van den Berg is aangeschoven hier in de studio. Het resultaat was weer goed voor Mollema. Uitstekend. En hij gaat in het klassement van zes naar drie. En dat doet hij op een manier waaruit je, ik denk ik, kunt opmaken... dat hij morgen misschien wel nog een stukje kan gaan stijgen. Want ja, hij rijdt iedereen die hem nog kan bedreigen, zeker ook morgen... Die heeft hij er vandaag afgereden. Hij heeft dus laten zien dat die bergop sterker is. En nou is het bij wielrennen bijna altijd zo... dat dat dan een dag later ook zo is. En voor hem staan nu nog die rare Froome, die knecht van uh, Wiggins... die vandaag weer een heleboel mannen overboord gegooid heeft. En in de rode trui nog steeds Wiggins. Ja, en het verschil is maar 36 seconden. Dat is te doen natuurlijk. Als je daarbij bedenkt dat de, de, de bonificaties voor de winnaar... 20 seconden zijn aan de finish... en dat uh, Mollema een veel sterkere afmaker splinter is dan Wiggins... dan ziet het er... Ja, toch heel in de verte een beetje rooskleurig uit. Maar ja, de grote maar is natuurlijk morgen die vreselijke slotklim. De Anglirou. En daarop kun je echt geparkeerd komen te staan... als het even niet goed met je gaat. Of als je het verkeerd inschat. Of als je te vroeg gaat of te laat. Ja, het, het is een, een berg die je wel moet kennen enigszins. Maar ik denk dat Mollema... Op die berg, als je puur naar de kwaliteiten kijkt... veel meer kans maakt dan Wiggins. Ja, er gebeurde nogal wat vandaag... maar eigenlijk veel minder dan iedereen verwacht had, kreeg ik de indruk? Ik denk dat, dat Mollema uh, heel slim heeft ingezien... dat uh, Wiggins met zijn ploeg op dit moment... de Ronde van Spanje in een soort wurggreep heeft. Wiggins heeft een sterke ploeg... en dat zijn allemaal lange, grote kerels... die kunnen goed tempo rijden bergop. En daarmee, met dat tempo... gooien ze bijvoorbeeld vandaag weer Nibali overboord. Rodriguez eraf gereden. Vogelsang, Kesjakov allemaal moesten ze passen door dat tempo. Met name van Froome, maar natuurlijk ook van Wiggins. En Molleman zat heel slim in het wiel van Wiggins. Alsof hij dacht, zolang ik het achterwiel van Wiggins maar hou... tot aan de start van de etappe naar de Angueroe, dan zit ik goed. Nou, dat doet hij tot nu toe perfect. Ja, en de winnaar vandaag? Ja, die kwam van ver, die kwam uit Estland. Tara mee. Hij heeft het een paar keer geprobeerd deze ronde. Hij startte met enige ambities, maar in de hitte ging hij kapot. Hij, hij komt dus uit de Baltische Staten... Niet dat dat een, een, een feit is dat mannen daar vandaan nooit tegen hitten kunnen... maar hij kan het niet. Toch is hij een groot talent. Het is een jaargenoot zo'n beetje van Geesink-Mollema. Dit jaar vierde in Parijs-Nice. En uh, hij heeft het een paar keer geprobeerd deze ronde. Hij heeft uh, Moncoutier een etappe zien winnen, zijn ploeggenoot. En vandaag lukte het Tara mee wel. Hij bleef net voor de tandem van Geox... Kobo en de La Fuente, die zaten achter hem aan. En op de vierde plaats met een sprintje, net zoals gisteren, Wout Poels. Ook hij doet het nog steeds prima. En ik denk dat hij vandaag met wat slimmer rijden de rit had kunnen winnen. Ja? Ja, ik denk als Poels het geluk had gehad dat men het gat naar de koplopers had gedicht. en dat waren Taramei en de La Fuente... dat hij dan de rit had kunnen winnen. Echt? Ja. Hij, hij was aan het einde toch het explosiefst zeg, Karsten Kroon zat in een etap, uh, eerder in de etappe in de kopgroep, maar uh, we zagen hem vervolgens op de televisie uit een ravijn omhoog klimmen. Is er iets meer bekend over hem al? Uh, nog niet. Hij, ging, uh, hij zat in de kopgroep met de 15 andere renners en daarbij zat ook Sepp van Marken. We zagen eerst van Marken naar boven komen, dat zag er nog een beetje grappig uit. Hij nam uh, zelfs zijn fiets mee naar boven en hij zette hem meer over de vangrail waar hij dus eerder overheen ge gezond was. Is hij nog zelf ook? Van Mark is doorgereden en toen een halve minuut, een minuutje later... kwam ook Kroon en die keek wat bedenkelijker... en die zag er in elk geval behoorlijk gekneust uit. Er was geen bloed of zo, maar je kon aan zijn gezicht zien... dat het weer zo'n slechte dag was voor Kroon... die natuurlijk in april heel hard gevallen is toen op zijn gezicht. En nu is hij ter observatie naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet al te ernstig, maar hij kon dus niet verder. Nee. Um, aankomst is morgen, dat zei je al op de Langkleroe. Eh, um, vertel eens wat over die finish daar. Ja, het is een, een klim met stukken boven 20%. Het is, zoals het ze noemen, een geitenpad. Dat is een beetje overdreven. Maar het is heel heel smal de weg, heel stijl. Veel auto's moeten ertussen uit daar. Omdat die daar te langzaam gaan of met een kokende motor komen te staan... kun je nagaan wat er gebeurt als je op een racefiets zit... met twee dikke weken ronden van Spanje in je benen. En je kunt niet klimmen. Het wordt echt onder de 10 per uur voor heel veel renners. Voor de sprinters. Die kijken allemaal huiverend uit naar deze rit. Het is... Een etappe met niet zo'n zware aanloop, het valt wel mee, er zitten wat heuveltjes voor. Het is een rit van 142 kilometer, de lengte valt wel mee. En het gekke is dus dat het, ondanks dat het een korte etappe is, morgen eindelijk een etappe wordt... waarin er, denk ik, met minuten gesmeten gaat kunnen worden. En uh, als je dan morgen boven bent, is de rest van de week dan een makkie? Nou, dan komt er weer een rustdag en dan gaan ze Baskeland in. Het, het, is het gekke is dat ze het eigenlijk een beetje binnenste buiten doen. Eigenlijk had de derde week de tweede moeten zijn, vind ik hoor, is mijn mening. Want dit, deze twee ritten van vandaag, dat is echt spektakel. En de laatste week valt wat dat betreft een beetje tegen. In Baskeland kun je leuk heuvel oprijden... maar echt beslissingen kunnen daar niet gemaakt worden. Tenzij het er gaat spoken natuurlijk. Dat kan wel, het is daar nogal wispelturig wat het weer betreft. Het kan hard gaan regenen, het kan fris worden. En dat zou het nog wel spannend kunnen maken. Maar er komen geen grote aankomsten bergop meer. Alleen nog wat op en af in Baskeland. Oké, okay, Joost van den Berg, hartelijk dank. En uh, we proberen Molma en Kroon later in deze uitzending nog aan de... Telefoon te krijgen. We gaan naar Marcella Mesker, naar het tennis in New York, de US Open. Ja, we zitten in de derde game van de partij. Federer serveert, het staat 1-1. Maar hij staat wel 30-40, breakpoint. Hij heeft er op twee weggewerkt in deze game. Nu een uithaal met de voorhand van Silic. In feite is een mindere slag. De backhand van Federer. Backhand, dubbelhandig van Silic. De rally aan de gang. Houdt Federer de bal in, ja. En de fout komt van dat racket van Silic. Dat betekent juice. En zo heeft Federer dus op eigen service... een 0-40 achterstand weggewerkt. Het geeft wel aan... dat dat deze Marin Silic, 1,98 meter, ja, wel iemand is die uh, zelfvertrouwen heeft. Die uh, niet bang is voor Federer. Die vaker tegen hem heeft gespeeld. Twee keer trouwens. Twee keer was het Federer die won. Maar het zijn twee toppers. En uh, Silic is dus goed begonnen. heeft een paar kansen afgedwongen. Maar nu gaat uh, Federer naar het net. En uh, maakt het heel mooi af. Met een uh, prachtig technische backhand volley, Een uh, goede aanvalsbal met uh, de voorhand. En dan uh, mooi voetenwerk aan het net. Loopt hij door de bal heen. Ja, dan staat hij op voordeel. En uh, kijken of hij nu de game uh, af kan maken. Federer die uh, aan ja, de voorbereiding dus niet zoveel wedstrijden heeft gespeeld. En nu met een uh, goede service uh, komt. En... Uh, Nee, die service die was uit, dan komt zijn tweede service. Veel effect, back and return van Silic uh, en een uh, ontzettende harde forehand sweeper. Ja, die forehand die is apart hoor van Silic. Soms kwetsbaar, wisselvallig, een beetje zwabberend. Maar daardoor ook uh, onvoorspelbaar. Een hardcourt uh, is de beste ondergrond uh, voor deze lange Kroaat. En dat betekent uh, dat hij weer... Terug staat op Juice. Lange service game dus voor Federer die aan het begin wordt getest. En we staan nog altijd op 1-1 in de eerste set. Het gaat dus om drie gewonnen sets. Federer komt weer op voordeel en zo lijkt het weer op service te gaan.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 Hit van Raccoon was dat. Even kijken of uh, februari die game goed is doorgekomen. Marcella. Ja, uiteindelijk wel. Hij lijkt nu met uh, 2-1. Uh, stond dus 0-40 achter en uh, heeft dus de eerste test uh, doorstaan... en de eerste breakpoints uh, tegengehad. Uh, Silic uh, serveert momenteel. We zien wel wat uh, aardige slagenwisselingen. Hoog tempo, het gaat hard. Maar ja, dat gaat altijd zo uh, als je Federer ziet spelen. En speciaal bij de US Open. Dat uh, is in principe de snelste ondergrond van de vier Grand Slams. Alhoewel de baan dit jaar iets langzamer is. Federer heeft daar trouwens over geklaagd. Want ja, dat is natuurlijk niet in zijn voordeel. Maar het gaat hard. En zeker als je een hardhitter als Marin Silic tegenover jou hebt. Maar goed, drie games dus gespeeld. 2-1 voor Federer. Silic serveert. En het gaat voorlopig nog gelijk op. Vorige week, toen Lars Geerts nog gezellig op het strand in Scheveningen zat... bij beachvolleybal, hebben we het gehad over uh, Roemenië en Nederland. Uh, Nederland had die wedstrijd met 3-1 gewonnen. En uh, dat was de eerste kleine stap op weg naar een heel lang kwalificatieroute... voor de Olympische Spelen in Londen volgend jaar. Uh, vandaag de tweede wedstrijd tegen Roemenië... Uh, vorige week 3-1 wins Betekent dat dat we vandaag gewoon twee setjes moeten pakken daar in Eindhoven, uh, Lars? Nee, nee, dat Er zijn nieuwe, nieuwe regels voor de kwalificatie. Dat vindt de internationale volleybal leuk om iedere vier jaar de regels te veranderen. Um, dit keer moeten ze de hele wedstrijd winnen. En als ze we die wedstrijd niet winnen, dan wordt het 1-1 uh, gelijk in de stand in deze eliminatieronde. En dan wordt er een golden set gespeeld. Dan moeten ze dus nog één set spelen. Wie die set wint, die mag door naar de volgende ronde van het kwalificatieproces. Uh, de kwalificatie, weg naar de Olympische Spelen van Londen dus. Uh, uh, Nederland heeft dus al één wedstrijd gewonnen. Dat is een groot voordeel. Uh, dat betekent ook dat als ze deze winnen, dus, dat ze doorgaan naar de volgende ronde. Dit is dus de zogeheten eliminatieronde. Als je deze wint, dan uh, kwalificeer je voor het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Waar dat gespeeld wordt, dat uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar als je dat wint, dan mag je naar het echte officiële Olympisch kwalificatie toernooi. En als je dat wint, dan ben je uiteindelijk in Londen. Dus wat je al zei vorige week, de eerste Hoeveel stap... Hoeveel plaatsen zijn er eigenlijk nog te vergeven? Hoeveel plaatsen zijn er nog over nu? Uh, er zijn uh, voor Europa uh, zijn alle plekken nog open. Dat betekent, Groot-Brittannië is uh, uh, sowieso al gekwalificeerd als gastland. Ja? En dat betekent dat er nog vier plekken, pardon, nog vijf plekken voor Europa te verdelen zijn. En uh, er zijn een heleboel sterke volleyballanden in Europa, Europa is sowieso het sterkste volleybalcontinent. Dus iedereen zal proberen om daar te komen. De concurrentie is werkelijk moordend. En vandaar ook dat het zo'n hele lange weg duurt voordat je uiteindelijk kwalificeert. Want uh, er zijn ongeveer 18, 19 landen in Europa... die mee kunnen doen om uh, een plek op de Olympische Spelen. En ja, er mogen er maar vijf. Dus uh, wat ik al zei, het is, uh, het is enorm moordend. De eerste set hier trouwens is begonnen. Nog weinig verschil hier, hoor. 8, 7 in het voor, uh, voordeel van Roemenië. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all I don't care if you live or die, couldn't get less if you laugh or cry I don't mind if you crash or fly, I don't mind at all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 Where I'm gone or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. I don't mind if religion stumbles I can hear the speakers mumble And no, I don't mind at all I don't care if the third world prize Out of there I'm not surprised Maybe I can watch whole nations die And no, I don't care at all I don't mind at all Difference. La la la la la. Zo van lekker uh, Kan Federer dat ook zeggen tegen zijn tegenstander, Marcel? Nou, een beetje wel. Hè. Hij stond uh, 0-40 achter in de derde game op eigen service. Werkte drie breakpoints op rij weg. Kwam 2-1 voor. En brak daarna onmiddellijk uh, de service van Silic. 3-1. En wandelt dan door zijn service en uh, ja, staat nu op 4-1. En zo snel kan het dus gaan. Het is wel een gegeven hoor in tennis. Als je op een gegeven moment kansen hebt gehad op de service van je tegenstander zoals Silic 0-40 stond en je kansen niet pakt. Ja, dan kom je automatisch die volgende game zelf in de problemen. Het speelt dan toch nog een beetje door je hoofd. Je denkt, goh, ik had die game moeten pakken. Had ik een hele andere start gehad. En ineens staat Siewic met uh, 4-1 achter. Uh, misschien nog even aardig om te kijken hoe het bij uh, Schiavone staat. Die Italiaanse die hier als zevende is geplaatst. Die stond dus in de derde set nadat ze al een matchpoint had overleefd in de tweede. Gaat daar langzaam. Nog slechts uh, drie games gespeeld. Het staat daar 2-1 voor de Zuid-Afrikaanse Chanel Schepers. Dus dat is nog lang niet klaar. En uh, Schiavone nog steeds handen vol. Ja, en wij gaan het hebben over handbal. Vorig jaar werd Volendam landskampioen. Groot feest dus toen in Vissersdorp... Vanavond ook een groot feest, want er is de jaarlijkse kermis en daardoor is het niet Volendam thuis tegen Eno om de competitie te openen. Maar Eno thuis tegen Volendam. Ja, en dat maakt voor onze verslaggever Ries van Maarden niks uit. Die zit gewoon in Emmen, dat is dichterbij voor hem ook, geloof ik. Uh, voor de toppen roots, hè? tussen. <laughs> Wat zeg je? We liggen mijn roots ook <laughs> nog eens aan. <laughs> ja, <not. laughs> voor de toppen tussen Eno en Volendam. Uh, en Volendam is de toppe ploeg ook dit jaar? Ja, absoluut. Ze staken er vorig seizoen al met uh, kop en schouders bovenuit. En zijn dit uh, seizoen eigenlijk alleen maar uh, sterker geworden. Tenminste, dat verwacht ik. Want als je kijkt naar uh, het papiertje met de namen die ik net voor mij heb uh, gekregen. dan prijken daar toch weer wat uh, nieuwe namen op. Bijvoorbeeld uh, Matthijs Vink, die jarenlang in de spanningsfacultuur niks Lees lezen over de transferperiode bij het handbal? <laughs> nee, dat gebeurt inderdaad heel weinig. Dat soort uh, berichten. Uh, dat is inderdaad uh, bij het handbal uh, iets wat weinig voorkomt dat je leest. Grote transfers. Het is Natuurlijk maar een kleine sport in Nederland, ongeveer 60.000 leden. In veel andere Europese landen, bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje waar ik het net over had, dat zijn uh, grote handballanden. Maar in Nederland is het allemaal uh, sumir. De Nederlandse nationale ploeg bij de Mannen bijvoorbeeld heeft ook nog nooit een eindtoernooi gehaald. Dus wat dat betreft is het uh, allemaal maar klein hier en lees je inderdaad weinig over, uh, over grote transfers. Dat, dat klopt helemaal. Ja, maar Volendam is wel versterkt nog. Ja, Volendam is er sterker op geworden met de komst van uh, Matthijs Vink... die uh, jarenlang bij uh, Toledo speelde in, uh, in Spanje. Maurits van Buren is erbij gekomen, een uh, jong talent op de linkerhoek. Dus wat dat betreft wordt er toch wel weer heel veel van Volendam verwacht. Dat uh, de focus vooral richt op uh, Europees handbal. Eigenlijk ook wel zeker weet aan het begin van uh, een nieuw seizoen... dat ze zich sowieso wel scharen bij de eerste vier vorig jaar. Kampioen van Nederland het jaar daarvoor. Kampioen van Nederland toen eventjes niet. Maar ook tussen 2005 en 2007 gewoon de beste van Nederland. Dus Volendam steekt er eigenlijk al jaren met kop en schouders bovenuit. Drie prijzen vorig seizoen gewonnen. De Supercup, de Benelux Liga, de landstitel. En de ploeg heeft gewoon heel veel creativiteit. Veel lengte in huis. Heel veel kracht. Daar wordt heel veel aandacht aan besteed in Volendam. Ongeveer acht uur per week zitten de spelers van Volendam. En dan moet je vooral denken natuurlijk in de voorbereidingsfase in het krachthonk. En dat heb je ook vorig seizoen vaak kunnen zien. Dat Volendam wedstrijden in het laatste kwartier beslist. Bij de tegenstander vloeien de krachten dan weg. En Volendam gooit er nog een keer een extra versnelling uit. En zij kunnen gewoon 60 minuten echt fantastisch handbal spelen. Dat bleek bijvoorbeeld in de finales in mei tegen Limburg Lions. Ik durf nauwelijks meer te vragen of er nog andere kansen zijn. Ja, moeilijk. Ik denk dat Quintus ook wel iets sterker is geworden. De ploeg uit het Westland, uit uh, Hul, met het uh, duo Sebel en Overleed. Dat is Oversleed. echt een dorpsclub, hè? Dat is een echte dorpsclub, die vooral uh, bij de vrouwen al jarenlang uh, heel wat successen hebben behaald. De laatste jaren even weer niet, maar dat komt altijd wel weer naar boven. Maar nu ook bij de mannen staat het er redelijk goed op. En dat duo Sebel overkleeft dat in 2008 met Hellas bijvoorbeeld kampioen werd van Nederland. En aan het begin staat van hun trainings-trainerscarrière Die doen het daar vrij goed. En dan heb je natuurlijk ook nog Limburg Lions dat de laatste jaren steeds beter is gaan worden. Daar hebben ze de Rus Riemanov weggestuurd, de coach. En is een ander technisch duo op die ploeg komen te zitten. En ik verwacht ook wel weer het een en ander van ENO, de tegenstander vanavond van Volendam, die het vorig seizoen wat minder deed, hele jonge ploeg nog, maar Eno komt ook altijd wel weer bovendrijven dankzij een, een hele goede jeugdopleiding bijvoorbeeld. Ja, je, je noemde er straks al die prijzen die Volendam had gewonnen. Daar was niet de beker bij. Dat is uh, hurry up, uh, maar die is helemaal geen kans hebben om dan ook in de competitie hoge ogen te gooien. Nou, ik, ik, ik denk toch wel dat ze zeker de kampioenspool zullen halen. Maar vorig seizoen hebben ze misschien hier en daar wat, wat geluk gehad. Het was dé revelatie van het seizoen. Een hele kleine dorpsclub onder de rook hier van Emmen. Het zijn grote rivalen, hè, Huryup en ENO. Die speelden ook uh, de je doet, finale. Je doet onder in, de rook van, je doet alsof dat een allergrote stad is, Emmen. Nou, dat wordt hier in Drenthe wel gezien, Ronald. Dat, dat Emmen er toch echt bij hoort. Maar Huryup, dat is een, een hele kleine uh, vereniging. Dat uh, vorig seizoen uh, prima handbal. Zien. en ook nog eens een keer die finale om de beker won. Dus uh, dat was erg uh, knap en ik denk dat Hurry Up ook wel weer gaat meedoen... maar dat ze niet echt om de prijzen zullen gaan spelen. Nee, uh, je je zei er net al, uh, het Nederlands team uh, heeft nog nooit een groot toernooi gehaald. Nee. Uh, hoe staat Nederland er nu internationaal voor? Nee, nog steeds niet, uh, niet al te best. Daarvoor moet je toch echt uh, bij de vrouwen zijn die bijvoorbeeld straks in december weer het uh, WK gaan spelen. In Brazilië ook nog altijd kans hebben zijn op de Olympische Spelen. Maar bij de mannen waar de concurrentie ook veel groter is, waarbij het moeilijker is om, om echt aan te pikken internationaal. Ja, daar doen we gewoon uh, niet echt mee. En dat zie ik ook de komende jaren niet 1, 2, 3 uh, veranderen. De internationals die wij hebben, die spelen allemaal in uh, de Duitse Bundesliga. Ja, dat is een, een hele sterke competitie. En als je dan zelfs met al die spelers nog niet een, een eindtoernooi weet te halen... Ja, dan, dan kom je toch echt tekort op dat uh, niveau. Richard van der Made, we horen je straks terug uit het dorp waar je roots liggen... met Emmen en Omstreken tegen Van De Maroon 5 en Misery. We gaan eens kijken hoe het staat bij Nederland-Roemenië, Lars. Nou, dat gaat eigenlijk bijzonder wel. Uh, het is 22-19 in het voordeel van Nederland. Roemenië heeft niet zo heel veel in te brengen. Dat, ik vind het nogal een beperkte ploeg. Terwijl Rauw denkt er nu 23-19 uh, van maart. Ze hebben niet al te veel uh, sterke spelers aan de zijkant. Ze dus hebben er één, nummer 14, 2 meter 5... Maar liefst, en die, uh, die uh, kan er wat van, dat is uh, uh, meneer Contadio. Uh, daar heeft Nederland wat moeite mee. Maar ja, Nederland heeft twee hele lange mensen aan het net staan. Dat zijn uh, Wietse Kooistra en Rob Bontje. Die hebben zich een beetje geconcentreerd aan de rechterzijde. En daardoor wordt deze hoofdaanvaller van Roemeense zijde dan weer onschadelijk gemaakt. En zo kan Nederland uitlopen tot nu 23-19. De rest van het team is nogal beperkt. Terwijl Nederland er juist in, de, uh, in deze uh, kwalificatiereeks weer wat kwaliteit bijgekregen heeft. In de European League, eerder deze zomer, ging Bonskamp... ...coach Edwin Benne... ...aan de gang met een zeer jonge selectie... ...tussen de 18 en de 24... Wilde de jonge spelers wat ervaring geven. Maar in deze kwalificatiereeks ...de laatste kans... ...of de laatste strohalm zou ik bijna zeggen... ...om uh, nog in, uh, op de Olympische Spelen in Londen te komen... ...heeft hij toch een aantal ervaren spelers weer teruggevraagd. Onder andere dus Rob Bontje en Wietse Kooistra... ...maar ook Jeroen Trommel is weer bij de ploeg... ...die speelt bij de landskampioen in uh, Duitsland. Friedrichshaven is daar uh, ook afgelopen jaar weer... ...dus landskampioen geworden. Uh, heeft een tijdje... niet mee gedaan meer meegedaan met het nationaal team. Dat is een zeer constante, ervaren speler met een hele goede service. En daar hebben de Roemenen moeite mee. Het is nu Lars Losheid die laat zien dat, hij serveer, dat serveren nog steeds niet een van zijn sterkste punten is. In zijn honderdste interland alweer. Hij serveert de bal in het net. Een korte float, maar uh, te kort dus blijkbaar. En Nederland op 23-20. Uh, maar wel op weg, denk ik, naar nou, de overwinning in deze set. De finale wedstrijden van de strijd om de Nederlandse honkbaltitel, de Hollands Series zijn vandaag begonnen. Amsterdam neemt het op tegen Hoofddorp. En Amsterdam won het eerste duel, 5-4. Amsterdam moest het stellen zonder coach Charles Urbanes. Die is voor twee wedstrijden geschorst vanwege handtastelijkheden... en aanmerkingen op de leiding tijdens een eerdere wedstrijd. Toch was Urbanes aanwezig in Hoofddorp. Radio Noord-Holland, verslaggever Klaas-Jan Bos. Holland series, Eerste wedstrijd tussen Hoofddorp en Amsterdam. De stand is 5-4 in het voordeel van Amsterdam in de 14e inning. Pioniers nu in een gelijkmakende slagbeurt. 2 uit. En uh, ongeveer uh, in het achterveld achter de hekken. Dus niet... In de dugout van Amsterdam staat Charles Urbanus. Hij is geschorst door de Bond. Vijf wedstrijden, waarvan drie voorwaardelijk. Mag dus niet coachen. Maar kijkt op een verre afstand toe hoe zijn ploeg de wedstrijd naar zich toe lijkt te trekken. Het is heel moeilijk om dat op afstand te bekijken hoor. Je staat als een honderd meter vanaf nu. Helemaal in je uppie. Het is wel een bijzonder beeld. Ja, het is een beetje ijsberen hè. Oké, okay, dit moet hem worden. Yes! Derde nul. Je staat 1-0 voor. Ja, die jongens hebben geweldig gespeeld. Trouwens, beide teams hebben super gespeeld. 14 innings. Prachtig uh, ding voor het Nederlandse honkbal. Live op televisie. Heel goed en gedisciplineerd gespeeld. Ik ben super trots op die mannen. Kan je je voorstellen, hè? En waarom sta je hier? Je bent vijfwijdstijdig geschossen van drie voorwaardelijk. Het is uh, vrijdagavond besloten. Uh, definitief in, in beroep door de bond. Uh, vertel waarom. Nou ja, ik ben een beetje stout geweest. Uh, <laughs> De eerste wedstrijd uh, tegen Kinheim, toen was er een play. En daar uh, ja, vond ik dat ik ernstig op moest appelleren. Ik ben er toen uitgestuurd. Ik heb toen een beetje met, uh, met die scheidsrechter heen en weer uh, geduwd. En daar heb ik uh, een aantal wedstrijden voor gekregen. En daar ben ik nu voor, uh, voor geschorst. Uh, nog eentje en uh, dan mag ik donderdag weer, uh, weer coachen. Ik ga naar die jongens toe. Vind je het goed? Dan ja, loop ik even een heel klein stukje mee... Als je het niet erg vindt, dan kan ik me voorstellen dat je ze uh, wilt feliciteren. Uh, hoe heb je nou deze wedstrijd beleefd? Want je hebt, heb je de hele tijd hier gewoon gestaan, uh, helemaal in het achterveld, achter het hek? Nou, ik heb, uh, in het begin uh, viel het me nog mee eigenlijk. Toen uh, kon ik nog een beetje hier ijsberen en een beetje rondlopen. En toen het met die voorsprong, toen dacht ik, nou ja, 4-1, dat is uh, kat in het bakkie. En toen het echt 4-4 werd, toen uh, had ik toch wel ernstige problemen, moet ik zeggen. En, uh, een beetje gaan ijsberen en met mensen gaan praten. Maar uh, ja goed, uh, het is uh, misschien wel eens goed voor een coach om wat afstand te nemen. Ja, is dat zo? Ja, je moet soms wel eens wat afstand nemen. Je wordt uh, zo emotioneel betrokken bij uh, spelers en bij je team. Soms is het wel eens goed om een beetje afstand te hebben. Nu heb ik jou even een afstandje gezien. Ik zag je wel in dat hete ijsbeer, heet het telefoneren, even de handjes droog maken. Ah ja, het is gewoon warm weer. Hè. Ik, stond, uh, ik stond ook in de zon, maar ik kreeg wel een beetje klamme handjes. En uh, telefoneren was naar mijn vrouw om uh, te zeggen dat we een puntje hadden gemaakt. Ja, ik moest ook telefoneren naar mijn vrouw, dat ik later benen, want dat <laughs> duurde wel heel lang. Mooie wedstrijd, hè? Hongbal, 14 innings, grote klasse. Morgen niet, zondag, er nog niet bij je in Hoofddorp, derde wedstrijd in Amsterdam. Mag je weer? Dan mag ik weer. En ik heb er hartstikke zin in. En dat zijn Jacques Lubanus. Morgen is wedstrijd 2 in de Best of Seven serie. Dus weer in hoofd door. We gaan kijken in New York. Zit de eerste set er al op bij Federer tegen Silic, Marza? Ja, zojuist heeft uh, Fedra de eerste set met uh, 6-3 gepakt... van de jonge Marin Silic in zijn vijftigste Grand Slam. Althans voor uh, de Zwitser. Afgelopen uh, donderdag won hij uh, zijn 225ste Grand Slam-wedstrijd... van Dudy Sela uit Israël. Uh, redelijke loting voor Federer. Giraldo in de eerste ronde, Sela in de tweede ronde. En nu dus eigenlijk zijn eerste test tegen Silic. Hij lijkt de partij aardig onder controle te hebben. Een break dus in de vierde game van de eerste set. En dat brengt hem de setwinst met 6-3. Ach, en als we toch over zet... Ze hebben lach ja, over de eerste set bijvoorbeeld. Gewonnen door Oranje met 25-20. Kai van Dijk was degene die het afmaakte. Er kwam een set op volledig op maat. Er stond een driemansblok tegenover hem, maar daar had hij geen enkele boodschap aan. Joeg die bal werkelijk richting de grond. Een van de mooiste acties die ik in lange tijd van het Nederlands team heb gezien. Van Dijk is er ook al een tijd niet meer bij geweest. En met 2,15 meter torent hij boven de andere spelers uit. Hij sloeg de eerste set binnen. Nederland heeft weer een buitenaanvaller. Waar ze iets aan hebben op dit moment. En wint dus de eerste set van Roemenië met 25-20. Het, is het einde van dit uur, NOS Langs de Lijn. We zijn er tot 11 uur vanavond, maar we gaan nu eerst naar het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Tot zo.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 Dit is Radio 1.